1 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, de Groningse HIF-zaak moet over, zegt de Hoge Raad. Syrische militairen zouden in Libanon slaag zijn geraakt met Syrische rebellen. En vliegen in Duitsland is lastig, daar wordt vandaag gestaakt. Het is zonnig, soms komt er wat sluierbewolking over. De temperatuur stijgt naar 12 graden op de wadden, 18 graden in het zuiden van het land. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Ook morgen vrij zonnig en dan wordt het opnieuw zo'n 16 graden. De Groningse HIFzaak moet over. Dat heeft de Hoge Raad besloten. Twee mannen werden veroordeeld voor het besmetten van andere mannen met HIF op seksfeestjes in Groningen. Een paar jaar geleden was dat. Persraadsheer Bon de savonin Loman van de Hoge Raad. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u uitleggen waarom de zaak over moet? De zaak moet over omdat de Hoge Raad van oordeel is dat niet. Duidelijk genoeg is dat de besmetting van deze slachtoffers is veroorzaakt door de injectie door de verdachten. Want u moet weten, de verdachten hebben dus een aantal mannen geïnjecteerd met besmet bloed. En eh, die mannen zijn ook besmet geraakt. Maar het is maar zeer de vraag of zij besmet zijn geraakt door die injecties of door andere eh, onbeschermde seks met andere mensen. Maar ze zijn wel besmet geraakt in de tijd dat ze die feestjes hadden waarbij die injecties zijn toegediend. Dat is niet helemaal zo het geval. Ze zijn besmet geraakt in de loop van de tijd daarna. En dat zij, besmet, dat zij geïnjecteerd zijn staat vast. Maar ze zijn pas later besmet geraakt. Dat gebeurt niet op hetzelfde moment. Hmm, ja. Dus het, het, het is mogelijk dat ze zijn besmet door die injecties. Maar, en dat is de reden dat ze nu zeggen van het moet over. De kans is heel groot. Uh, of de kans is heel groot. De kans bestaat dat, uh, dat, dat ze ook op een andere manier uh, die, uh, die heeft hebben opgelopen. Het punt is dat niet kan worden uitgesloten, dat ze op een andere manier ook geïnfecteerd ja. zijn geraakt. Ja. En dat is een. Uh, het, het Hof heeft wel gezegd dat de kans heel groot is dat ze door die injecties zijn, zijn geïnfecteerd geraakt. Maar het is niet uit te sluiten dat het ook door een andere oorzaak kan zijn. Ja. En vervolgens heeft de gezegd... dat uh, dat wil niet zeggen dat het nou tot een vrijspraak moet leiden. Het kan ook zijn dat er wel een poging is, want ze hebben het wel geprobeerd. Wat, wat, wat betekent dit voor de veroordeelden? Die zijn... Uh, die in 2007 speelde dit. Uh, en, en in 2010 zijn ze uh, door het Hof veroordeeld tot 12 en 9 jaar. Hè? Ja. Wat betekent dat voor, uh, voor de mannen die nu vastzitten? Voor de mannen die vastzitten betekent dit eh, dat zij vooralsnog blijven zitten... want er is nog steeds een verdenking. Maar dat is aan het Openbaar Ministerie om te bekijken of dat misschien toch... en vervolgens aan de rechter om te bekijken of ze misschien intussen op vrije voeten kunnen. Hm. Maar dat is een vraag waar de Hoge Raad zich totaal niet mee heeft bezig gehouden. Nee, nee. Maar wat, wat, wat gebeurt er nu, nu dit bekend is? De zaak gaat terug naar het hof? Ja, de zaak gaat terug naar het hof en die moet opnieuw bekijken... of er eh, inderdaad met voldoende duidelijkheid kan worden vastgesteld... dat ze door die infecties, door die injecties zijn geïnfecteerd... Maar eh, eigenlijk is het signaal in het rest van de Hoge Raad vrij duidelijk... dat als dat nou niet komt vast te staan... dat je dan misschien met een poging er wel kan komen. En dat zou betekenen dat ze vo voorlopig toch vast blijven zitten? Da daar moet ik ja. wel van uitgaan. Kijk, eh, daar gaat de Hoge Raad dus niet over. Dat moet dan nog blijken. Maar ja. eh, op dit moment is er geen signaal dat ze eruit gaan. Okay. Ik dank u voor deze, voor deze eerste reactie. Persraad, de heer Bon de Savoorn in Lohman van de Hoge Raad. Dank u wel. Dag. Goedendag.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 De Franse president Sarkozy doet een beroep op tv-zenders om geen opnames uit te zenden die moslim-extremist Mohamed Mera heeft gemaakt van zijn moordpartijen in Toulouse. Sarkozy noemt het uitzenden van de beelden respectloos tegenover de slachtoffers. Mera heeft ze op een USB-stick gezet en naar het Franse kantoor van Al Jazeera gestuurd. Het is nog niet duidelijk wat de Arabische nieuwszender ermee gaat doen. De 23-jarige Mohamed Mera werd vorige week in zijn huis in Toulouse doodgeschoten door een scherpschutter van de politie na een belegering van ruim een dag. Het vliegverkeer in Duitsland ligt voor een deel plat door een zogeheten waarschuwingsstaking. Meer dan 400 vluchten zijn intussen al geschrapt. Wouter Meijer in Berlijn, onze correspondent. Wouter, Hoe staat het ervoor? Nog steeds geen vluchten in Duitsland? Nou, er zijn tot nu toe ongeveer 400 vluchten uitgevallen. Dat is ongeveer een derde van het normale aantal. Eh, op sommige luchthavens zijn de stakingen alweer afgelopen. Het waren ook waarschuwingstakingen in München en Düsseldorf. Bijvoorbeeld gaan ze nog door tot twee uur, dus nog een uurtje. En in Frankfurt tot half drie. Dus de rest van de middag heb je hooguit nog vertragingen... die misschien nog wel de rest van de dag te merken zijn... voordat alles weer via het schema loopt. En zijn dat dan vooral de binnenlandse vluchten die uitvallen... of vertragingen oplopen? Of gaat het ook over internationale vluchten? Bij internationale vluchten heb je vertraging, Wat meestal uitvalt zijn de binnenlandse vluchten. Omdat dat het makkelijkste op te vangen is voor de luchtvaartmaatschappij. Bij Lufthansa bijvoorbeeld krijg je dan automatisch een treinkaartje. Veel mensen vliegen in Duitsland natuurlijk binnenlands. Dus dan kun je ook met de trein krijg je vanzelf een ticket voor. En blijft het hier nou bij? Ik bedoel, het wordt een waarschuwingstakeling genoemd. Uh, nou ja, dan hangt er misschien de mensen meer boven het hoofd. Nou, die waarschuwingstaking is er omdat morgen en donderdag weer onderhandeld wordt tussen de overheid en de dienstenvakbond, want daar gaat het om. Dus het zijn mensen die werken bij het grondpersoneel, de busdiensten, ook de busdiensten die het personeel moeten aanvoeren. De afgelopen dagen zijn er ook stakingen geweest bij andere overheidsdingen, het openbaar vervoer in sommige steden, kinderopvang en dergelijke. Allemaal om nog even flink de druk op de ketel te zetten voor die onderhandelingen morgen en donderdag en daar zijn alle Ogen dan de komende dagen opgericht En ja, als die mislukken, dan dreigt de vakbond inderdaad met veel grotere stakingen. Ja, die zijn nog niet, eh, nog niet aangekondigd, Wouter. Dat hangt af van die onderhandelingen morgen en Eerst opdracht. afwachten wat er, wat er besproken wordt. Ik dank u wel voor de uitleg. Wouter Meijer in Berlijn. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. Hoogleraar psychologie Diederik Stapel heeft in zijn Tilburgse periode... bij meer dan de helft van zijn publicaties fraude gepleegd. Blijkt uit een tussentijdse conclusie van de commissie Leeveld. Uit de tussentijdse rapportage blijkt dat Stapel in 12 van de 20 onderzochte artikelen verzonnen data heeft gebruikt. Ook is er fraude geconstateerd in drie hoofdstukken uit proefschriften die de commissie onderzocht. Hoogleraar Stapel heeft zelf al toegegeven dat de data die hij gebruikt heeft verzonnen waren. Ook in Groningen en Amsterdam lopen nog onderzoeken naar de hoogleraar. VVD en PvdA zien weinig in het plan van D66 om het gratis trouwen af te schaffen. In de wet staat nu dat gemeenten de mogelijkheid moeten bieden om zonder kosten in het huwelijk te treden. D66 vindt dat niet meer van deze tijd en wil dat burgers gewoon voor een huwelijk betalen. Ze moeten dat bijvoorbeeld ook doen voor een paspoort, zegt d 66 de Bernsen. VVD en PvdA vinden dit een zaak die de gemeenten zelf moeten regelen en die zijn daar prima toe in staat, zeggen ze. In Midden- en West-Brabant is een verhoogde kans op bos- en natuurbranden. De veiligheidsregio heeft daarom code oranje afgekondigd, op een na hoogste niveau... Volgens de brandweer is het bijzonder dat er al zo vroeg in het jaar bosbrandgevaar is. Omdat er de afgelopen weken weinig regen is gevallen, zijn de natuurgebieden erg droog. Voor de hulpverlenende diensten betekent dat dat wij uh, uh, extra alert zijn... en op uh, de meldingen uit de natuur extra zwaar uitdrukken. Dus het betekent een verhoogde paraatheid van de hulpverlenende instanties... dus voor de brandweer met name. En uh, ja, wij rukken met uh, meerdere blusvoertuigen tegelijk uit om heel snel... Uh, daadkrachtig op te kunnen treden bij een beginnende natuurbrand, sport. Met het bereiken van de kwartfinales van de Champions League heeft Apoel Nicosia al historie geschreven. En vanavond wacht een nieuw hoofdstuk in het sprookje van de Cypriotische Club. Dan komt Real Madrid. Op Cyprus is Jeroen Gruter, commentator van deze wedstrijd vanavond bij Studio Sport Jeroen. Um, mogen we nou aannemen dat het sprookje voor Apoel Nicosia na vanavond voorbij is? Ja, het is voetbal. Je weet het natuurlijk nooit, maar uh, ja, je mag het in principe wel aannemen. Want Real uh, is een van de grootste en beste ploegen ter wereld. En Apoel Nicosia is natuurlijk toch maar Apoel ja. vanaf, uh, vanaf Cyprus met een begroting van ongeveer 10 miljoen euro. En uh, Real doet het met ongeveer een half miljard. Dus ja, ja uh, normaal gesproken. Maar ja, oké, okay, uh, nogmaals, uh, iedereen dacht ook dat ze tegen Olympique Lyon uit zouden vliegen in de vorige ronde. En die hebben ze uitgeschakeld. Ja, zo is het ook maar net. Je weet het nooit. Uh, hoe, hoe leeft het op Cyprus, die wedstrijd van vanavond? Enorm. Ja, dat is echt uh, de happening van het jaar zo'n beetje. En wat je zelf ziet is, uh, dat is toch wel uitzonderlijk, dat uh, de, de grote concurrent, de rivaal van, uh, van Apollon, dat is Ammonia, Nicosia, die fans hebben gezegd van... Ja, dit is uh, uh, overstijgend. Wij zijn nu vandaag voor één keer voor Apoel, uh, omdat ze spelen tegen Real Madrid en het gaat om de eer van Cyprus. En je kunt het een beetje vergelijken met, uh, met Feyenoord Supporters, die dat zeggen bij een Europa wedstrijd van Ajax. Ja. Uitverkocht stadion vandaan? Totaal, ja. Ze hadden het uh, vele malen kunnen uitverkopen. Het is uh, een stadion dat plaats biedt aan ongeveer 20.000 toeschouwers. Ik denk dat er uh, rond de 80-90.000 aangevraagd zijn geweest ja. voor een Kaartje. Nou heeft uh, Jovanovic, de coach van uh, Apoel, uh, gezegd dat hij met een versterkt middenveld uh, uh, tegen Real Madrid ten strijde trekt. Um, is dat nog een manier om het moeilijk te maken? Nou, ze zullen het Real ongetwijfeld heel moeilijk maken. Omdat het een uh, goed op elkaar ingespeeld team is. Met uh, vier uitstekende verdedigers. En uh, inderdaad gaat hij zijn middenveld versterken. Dus drie man heel kort daarvoor. En daardoor zal er heel weinig ruimte ontstaan voor Real Madrid om, uh, om te kunnen voetballen. Hm. En uh, het is een manier van spelen die uh, niet heel erg spectaculair is. Het is echt gericht om uh, doelpunten te voorkomen in plaats van zelf te creëren. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel uh, voorstelbaar gezien ja. het uh, enorme verschil in klasse tussen de spelers. Ja, precies. Dat laatste, dat is misschien de reden dat er wellicht wat lacherig wordt gedaan. Maar dat is ook tegelijk een waarschuwing geweest van Mourinho, de coach van, uh, van Real Madrid. Hè? Die zegt, je, je moet ze niet onderschatten. Nee, dit is voor de Real Madrid uh, een hele moeilijke wedstrijd eigenlijk. Want uh, je kunt het eigenlijk niet goed doen, hè. Als je hier uh, gelijk speelt of uh, met, uh, met, uh, met een kleine overwinning weggaat... dan zullen ze nog steeds zeggen van ja, maar ja, uh, je moet toch veel dikker winnen. Terwijl als je vol op tafel gaat spelen en veel risico gaat nemen... Dan heb je toch kans dat je in het mes loopt. Dus ja. ik snap die uh, waarschuwende woorden van uh, Mourinho heel goed. Jeroen Gruter, uh, ja. vanavond doe jij verslag bij die wedstrijd bij Studiosport. Dank je wel voor dit moment. Graag gedaan. Oké. Okay. Naast Apoel, Nicosia en uh, Real Madrid is vanavond ook die andere kwartfinale... tussen Benfica en Chelsea vanaf kwart voor negen te volgen op deze zender Radio 1. <middels> Judoka Guillaume Elmond doet niet mee aan de Europese kampioenschappen... van 26 tot en met 29 april in Tjeljabinsk in Rusland. Hij zou uitkomen in de klasse tot 81 kilogram. Maar de oud-wereldkampioen worstelt met een schouderblessure. Doet ook aan worstel kennelijk. Wielrenner Robert Geesink maakt op 15 april met de ploeg zijn opwachting in de Amstel Gold Race. Geesink brak vorig jaar september zijn bovenbeen... maar keerde in februari terug in het peloton. Naast Geesink zal de ploeg onder andere bestaan uit Mollema, Kruiswijk... Boom, Tankink, de Deen Breschel en de Duitse Martens. Bijna aan het eind. Eerst nog verkeersinformatie. Dennis mooi bij de ANWB. Een hele goede middag. Op de A4 in de richting van Amsterdam... staat drie kilometer file tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp. En er is een ongeluk gebeurd in Friesland op de A7... in de richting van de Afsluitdijk. Tussen Oude Hask en het knooppunt Jouweren staat twee kilometer. Dank je wel. Dan gingen de hoofdpunten uit deze uitzending... de Groningse hifzaak waarbij twee mannen zijn veroordeeld... voor het toedienen op seksfeestjes van hifbesmet bloed. Die zaak moet over, zegt de Hoge Raad. Syrische militairen zouden in Libanon slaag zijn geraakt met Syrische rebellen. Dat zeggen Libanezen in het grensgebied. De autoriteiten in Libanon spreken de berichten... dat Syrische militairen de grens zijn overgegaan tegen. En veel vluchten in Duitsland zijn geannuleerd als gevolg van een staking. Het personeel wil ruim 6% meer loon. De werkgevers bieden niet meer dan 3%. Vandaar een waarschuwingsstaking. Dat is het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 het vervolg van NCRV's lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch, zometeen met een codeur. Dat is iemand die bepaalt welk icoontje er bij een film of een tv-serie komt. En naar half twee is .nl. De stelling dan, levenslang toezicht op zware misdadigers gaat te ver. We zijn benieuwd of u het daarmee eens of mee oneens bent. Het is een plan van Fred Teef, hè? de staatssecretaris. Die wil dat ex-TBS'ers levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Ook moeten gewone ex-gedetineerden na hun straf nog maximaal vijf jaar kunnen worden gevolgd als het gevaar bestaat dat zij opnieuw de fout ingaan. Deve komt vandaag met dat wetsvoorstel. Is dit een goed plan, omdat de samenleving zo veiliger wordt... of hebben ex-gedetineerden en ex-TBS'ers recht op een schone lei en een tweede kans? U mag het zeggen door eens of oneens te stemmen op die stelling. Sms dat naar 7070 kost 50 cent. Het nummer 0800-1101 staat wagenwijd open voor uw eens of oneens. Het is een gratis nummer trouwens. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl... en twitteren doet u met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal is in Zuid-Korea... om de economische banden daar aan te halen. Hij vervangt premier Rutte, die de reis moest afzeggen... vanwege de katshuisbesprekingen. Ik sprak de minister kort voor deze uitzending... net na afloop van de internationale top over nucleair... Terrorisme, die duurde twee dagen die top en die werd dus ook in Zuid-Korea gehouden. En daar is uh, onder meer besloten dat Nederland eind dit jaar een internationale nucleaire terreuroefening gaat houden. U hoort daar, daar meer over in het nieuws. Ik vroeg Roosendaal wat er verder allemaal besproken is. Naast de, de hele grote punten die een beetje in de marge van deze uh, summit hebben gespeeld, namelijk... Uh... ...nucleaire ontwapening en uh, het tegengaan van uh, proliferatie van kernwapens... ...gaat het in het bijzonder bij deze, uh, bij deze top alweer om het tegengaan van nucleair terrorisme... ...en het bestrijden van illegale handel met uh, nucleair materiaal. En er wordt dan met name naar Noord-Korea en Iran gekeken? Dat geldt bij, die, bij, bij het grotere uh, probleem uh, van uh, zeg maar dreigingen met... Uh, met Kernwapens die men uh, al dan niet heeft. Uh, en uh, natuurlijk ook dan het, het uh, risico dat uh, bepaalde landen hun uh, uh, uh, materiaal zouden doorverkopen aan die andere landen. Dan zit je dus bij de non-proliferatie. En natuurlijk geldt het feit: wij, zaten, wij zitten hier in, in Seoul, Zuid-Korea. Nou, ik ben zelf in de gedemilitariseerde zone geweest. Tussen Noord- en Zuid-Korea. En daar voel je dan messcherp uh, hoe het in de verhouding tussen een land dat vrijheid kent... en een land dat uh, onderdrukking kent en dat uh, kernwapens heeft, uh, hoe het daarmee zit. Ja. Bent u daar nu alleen voor die nucleaire top? Of is het ook de bedoeling om de banden met, uh, met Zuid-Korea namens Nederland wat aan te halen? Die banden met Zuid-Korea zijn heel, heel intens en heel erg goed. En heel hartelijk ook. En er is heel veel uh, onderling verkeer, mensen en goederen om het maar zo te zeggen. En uh, ik uh, heb uh, de komende twee dagen nog uh, allerlei contacten met het uh, bedrijfsleven hier. Ja, zeg, het, het is echt, uh, nou, gewoon de hele wereld loopt daar rond. Hè? Alle leiders uh, zijn daar. Er was nog even een incidentje tussen Obama en Medvedev, tenminste een microfoon die aanstond. Gaat het daarover in de wandelgangen? Nou, dat is, dat is wel heel kort aan de orde geweest. Uh, en uh, dan, dan zeggen we alleen maar tegen elkaar... let op dat je microfoon <laughs> niet open staat. Meer hoef je niet te zeggen. Nee. En, en Nederland heeft daar uh, de volgende top binnengesleept. Ja, als u het zo wil zeggen, binnenslepen... dat, dat klinkt een beetje zo van dat je er dat je daar echt uh, hel en verdoemenis over je uitkans gestort worden... voordat je zoiets krijgt. Dat bepaalt niet het geval. Uh, Nederland had, had sterke troeven in handen... om uh, deze uh, komende top te mogen organiseren. En uh, die sterke troeven hebben we kennelijk uh, doeltreffend uitgespeeld. En het is een, uh, ja, ik mag zeggen dat het voor Nederland dus van groot belang is... dat het zo'n enorme uh, uh, top... ...naar binnen gaat halen, zowel waar het de inhoud betreft, nucleaire veiligheid... ...en uh, waar het ook het aantal landen betreft dat zich op het hoogste niveau heeft gecommitteerd. Eh, er waren deze dagen waren de regeringsleiders van een zeer groot aantal grote mogelijkheden aanwezig... ...ook heel veel ministers van uh, uh, grote landen, ook minder grote landen... ...en uh, we zaten er met, met om en nabij de 50, 60 landen om de grote tafel... Ik vroeg het ook vooral omdat het natuurlijk wel prestige is... dat je zo'n top mag, mag organiseren. Waren er nog concurrenten eigenlijk? Uh, er, waren, er waren concurrenten, maar het zou niet, uh, niet aardig zijn... om die concurrenten dan in uw richting uh, te <laughs> noemen. Uh, het gaat er dan om dat je dusdanig diplomatiek lobbyt dat je zoiets inderdaad dan uh, naar je toe kunt halen. En uh, ik zeg er nog eens bij, we hebben op een aantal punten sterke troeven. Ik, ik zei het al, de hele wereld loopt daar rond. Spreekt u nou, ik noem het een Obama, spreekt u die ook in de wandelgang of is dat, is dat, uh, wordt dat ver weggehouden? Uh, ik heb president Obama gesproken. Uh, ik heb ook uh, andere uh, leiders van landen gesproken en ook veel collega's. Ik heb uh, mijn collega, collega uit uh, Rusland, Lavrov, gesproken. Weer natuurlijk over Syrië. Ik heb uh, gesproken met uh, collega uit Argentinië, uit Mexico... Uh, uit, uh, verschillende, uh, uh, met mijn collega uit China. Dat zijn het soort van zaken die je natuurlijk uh, op zo'n conferentie ook uh, doet. Ja. En president Obama heeft uh, vooral ook... Uh, de Nederlandse regering, uh, niet in de laatste plaats ook onze premier, Mark Rutte... Uh, uh, alle goeds toegewenst uh, bij, de, stand, bij het uh, voorbereiden van de conferentie. Want die voorbereiding, mag ik dat nog even duidelijk zeggen... Uh, begint, begint niet ergens in 2014, maar die begint nu. Omdat ook bij ons nu voor een deel de verantwoordelijkheid ligt bij Nederland... Om de stappen die zijn afgesproken nu hier in Seoul inderdaad daadwerkelijk door te voeren. Ja, goed. De komende dagen, dus uh, met, uh, met de Zuid-Koreanen uh, bezig. 3,4 miljard, geloof ik, euro hebben wij aan goederen en producten naar Zuid-Korea geëxporteerd. Dat moet omhoog, dat, uh, dat bedrag. Dat is de bedoeling. Dat, dat, dat moet omhoog, dat kan ook omhoog, omdat, uh, omdat de, de uh, interesse van Korea in, in Nederland en in Nederlandse producten bijzonder groot is en ook in de Nederlandse technologie en kennis. En dat, dat verbindt zich natuurlijk altijd bij, bij economische diplomatie... die ik dan bedrijf hier... met uh, datgene wat het bedrijfsleven zelf doet... en ook met de voortreffelijke politieke... En, en mag ik het ook zeggen bijvoorbeeld historische relaties... die er uh, met uh, Zuid-Korea zijn. Dat tikt zwaar aan. Nederland staat er in Zuid-Korea bijzonder goed op. En, en ja... Uh, vaak is het ook voor een deel de symboliek van, van dit soort dingen. Dus uh, ook president uh, Lee was uh, buitengewoon uh, ingenomen. En het feit, dat heeft hij ook ten overstaan van al die anderen expliciet gezegd... dat, dat ik uh, gisteren uh, ochtend, onmiddellijk nadat ik uit het vliegtuig stapte... met de Nederlandse delegatie, richting de gedemilitariseerde zone ben gegaan... om daar uh, uh, fysiek en mentaal ook te... Mee te maken wat het betekent om 50 kilometer ten te noorden van je hoofdstad. Uh, een, een, een, een dreiging te zien vanuit een land dat uh, kernwapens heeft. Dat was de minister Oer Roosentaal vanuit Zuid-Korea. Vandaag hebben we een werklunch met een codeur. Een codeur bekijkt met een vragenlijst in de hand. Uh, kijkt hij naar films om te zien voor welke leeftijd ze geschikt zijn... en welke icoontjes erbij horen, zoals bijvoorbeeld seks, geweld of grof taalgebruik. De codeurs hebben het razend druk omdat de zogenaamde telefilms... van de publieke omroep niet geschikt zijn voor het tijdstip... waarop ze uitgezonden moeten worden. Een film voor 16 jaar en ouder mag namelijk pas na tien uur s avonds worden uitgezonden. En de telefilms staan gepland voor half negen. De herhalingen zijn wel om tien uur s avonds, dus dan wordt het origineel uitgezonden. Onze verslaggever Pieter Willemsen ging langs bij coureur Mieke de Bruin. Die werkt voor de AVRO, die met enkele aanpassingen... de thriller Cop versus Killer geschikt wil maken voor 12 jaar en ouder. Dus wat? Kom je mij bedreigen hier of zo? Nee, ik dreig niet. Ik zeg je wat je moet doen. Blijf bij haar uit de buurt. Blijf helemaal uit de buurt. Je ziet dus de, de hoofdrolspeler um, iemand bewerken met een, met een pen op zijn voorhoofd. Maar in dit geval hebben we dat er dus helemaal ingelaten voor de 16. Uh, 16 plus versie. Voor de 12-jarige versie hebben we bijvoorbeeld het aanbrengen daarvan niet zo in beeld gebracht. Dan zit de camera gewoon de hele tijd op de hoofdrolspeler. Dus we zien niet het slachtoffer in beeld. En pas helemaal aan het eind zie je één klein kort shotje van wat hij eigenlijk gedaan heeft. Maar dan zie je eigenlijk niet wat er gebeurt. En dan denk je, dat je hebt misschien wel een, uh, je hebt wel een idee wat er gebeurt, maar suggestie kan je niet scoren, want dat is iets wat in je eigen hoofd afspeelt. En dat is iets wat je in principe, je, je kan alleen maar scoren wat je ook in beeld ziet. Dus ik zie hier vraag 2.4.1, zijn er beelden van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldacties? Nooit, één keer of vaker? Wat, wat denk je dat we in moeten gaan vullen bij, uh, voor deze film? Voor deze film zitten er zeker uh, verwondingen in aanleiding van zichtbare geweldacties, maar het omgaat is, uh, als die verwondingen nou heel ernstig zijn en je moet hier ja scoren, dan komt je productie op 16 jaar. Laat je je verwondingen er nu uit of snij je net op het niet enge gedeelte dat je de verwonding niet ziet, zien we eigenlijk geen ernstige verwonding. Dus zou je weg kunnen komen met een 12. En dat is net de nuance tussen die 12 en 16 jaar. Als jij de film bekijkt, zoek je dan ook het randje op van hoe kan ik... Uh... Zoveel mogelijk weer inlaten en dat het systeem toch zegt... hij is, uh, hij is goed voor het, vanaf 12 jaar. Ja, dat, dat, doe je, dat doe je wel. En dat komt natuurlijk ook door het feit dat je zo min mogelijk... in het product natuurlijk van de maker wil gaan uh, bewerken. Dus wij geven vaak aan de regisseur van die, die en die scène... dat zou net even anders moeten. Dan nog is het een, zijn het echt nuances. Dus het blijft hoe dan ook een... Soms kan, ik de, kan je denken van, ik vind degene niet heel erg lijden... terwijl iemand anders denkt, nou, ik vind hem toch wel uh, de heel... Uh, hij ligt er wel bij alsof hij lijdt. Maar dat is toch je eigen interpretatie. En dat is ook het moeilijke er vaak aan. Het is een objectieve vragenlijst die je zo objectief mogelijk moet invullen. Maar je kan je eigen gevoelens niet uitschakelen. Het zou niet zo moeten zijn dat een EO-codeur anders zou coderen... dan een Afro-codeur, want je bent allebei... Moet je gewoon sec naar de beelden kijken. Wat zie je? En dat moet je zo invullen. En als je maar heel strikt die lijst hanteert, zou er in principe geen verschil per codeur per omroep in mogen zitten. Mirko, we the dezelfde pain like I ik. Really? Ja. de. Ja, je ziet verschillende mensen neergeschoten worden en de laatste. Uh, wordt dus in zijn hoofd geschoten van vlakbij na een gesprekje met de schutter. Schotwond in het hoofd en dan dat schotwond in het hoofd. Zeggen, zeggen jullie van nee, dat laten we voor de twaalfjarigen. erin. Als je die erin laat, zit je hoe dan ook ook op 16. En soms is het ook wel heel erg... Weet je ook wel, hè, als, zeker als je al weet van het, we moeten om half negen een film uitzenden. Kan je al dermate daar natuurlijk wel een beetje rekening mee houden. Maar ik moet zeggen in het geval van deze telefilms hebben ze wel een risico natuurlijk enigszins genomen... door om een thema als thriller uit te zenden om half negen s'avonds. Ja, dat is natuurlijk gewoon eigenlijk al een beetje lastig. Want een thriller is bij voorbaat niet uh, een hele vriendelijke film. Aan de telefoon is Wim Beckers, directeur van Nicam, Dat is de club die bepaalt voor welke leeftijd een film geschikt is. Dag meneer Beckers. Ja, goedemiddag. Uh, aan de hand van vragenlijsten worden die films dus geclassificeerd. Een medewerker van de producent, in dit geval de AVRO, loopt die lijst door... en krijgt zo een uitslag welke icoontjes en uh, leeftijd bij de film hoort. Ja. Uh, het is toch eigenlijk gek dat dat gewoon bij zo'n omroep zelf gebeurt? Ja, maar uh, het is wel de enige mogelijkheid. Uh, toen uh, Nikam kijkwijzer nog niet was, praten praat wel weer over elf jaar geleden... hadden we de filmkeuring in Nederland. En dat was het dan verder ook. En de filmkeuring uh, keurde op een hele prima wijze, denk ik... ...200, 250 uh, bioscoopfilms per jaar. Ja. En verder was het, uh, bleef het daarbij. Sinds uh, kijkwijzer is worden alle televisieprogramma's... ...in principe alle televisieprogramma's... ...en dat zijn er nogal wat, zoals u weet... ...voor al die zenders... ...plus film en DVD, bioscoopfilm en DVD geclassificeerd. En toen we dit systeem in samenspraak met de overheid hebben opgezet... ...en we, dat zijn de audiovisuele media zelf... Hè, ...dus de omroepen, de publieke omroepen, de commerciële zenders... Filmdistributeurs en de dvd-distributeurs. Toen we dit opgezet hebben in samenspraak met de overheid, is er gezegd: enige mogelijkheid om dit logistiek praktisch uh, te kunnen doen, al dat aanbod klassificeren, hmm. is die verantwoordelijkheid bij de aanbieder ja. zelf. Hey, en controleert u dat dan nog wel een beetje? Dat ze, dat ze dat, want u hoorde het net al die mevrouw zeggen: die zei, nou ja, in principe moet de codeur van de. Ja, zij noemde dan de EO als voorbeeld, en de AVRO moet op dezelfde manier ja. werken. Maar gebeurt dat in de praktijk dan ook? Ja, wat wordt zeer veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het klassificeren, zoals wij dat noemen. Uh, ...keuren, klassificeren, keuren. De codeurs die dit, uh, veran die, die verantwoordelijkheid uh, dragen voor dit werk... Uh, ...worden eerst getraind. Nadat ze een training gevolgd hebben... ...krijgen ze een password om het uh, online systeem... ...de online vragenlijst te kunnen ja. gebruiken. Die vragenlijst nog even, waar maar, is die? Nee, even, even, ja, ik wil ja, er dan graag bij ja. zeggen. Daarnaast is er een uitgebreide klachtenprocedure. Als een kijker of een bezoeker van een bioscoop denkt... ...hier is iets niet goed gegaan... ...kijkwijzer.nl, klachtenformulier. Ja. En wat gebeurt er dan met zo'n klacht? Dan... Uh, kan zo'n klacht terechtkomen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Waarin een aantal juristen en mediadeskundigen zitten. En er kunnen, ik zeg erbij kunnen. Kan een maximale boete van 135.000 euro per geval opgelegd worden. Is dat wel eens gebeurd? Het maximum is uh, nooit uitgekeerd. Uh, of nooit opgelegd, gelukkig moet ik zeggen. De maximale boete die er tot nu toe is opgelegd. Dat was in de beginfase bij, Is 22.500 euro geweest. Ja. En... Dat is de kant van de zaak. Daarnaast ziet het commissariaat voor de van de media, wel bekend, denk ik, hier in Hilversum... Uh -huh. toe op de uitvoering uh, en de kwaliteit van de Kijkwijze... en rapporteert daar jaarlijks over naar het kabinet. Kijk uit. Nog even over die vragenlijst. He, want ja. Die krijgen zij dus. Uh, waar is die eigenlijk op gebaseerd? Ja, die vragenlijst die is gebaseerd op uh, adviezen... die wij krijgen van onafhankelijke wetenschappers. Aan het systeem is een uh, zogenaamde wetenschapscommissie verbonden... met uh, hoogleraar, professoren, communicatiewetenschap en psychologie. Mensen die weten op basis van eigen onderzoek en bestudering van uh, literatuur, binnenlands en buitenlands onderzoek, wat de effecten van media kunnen zijn op kinderen, geweld, angstwekkende beelden en dergelijke meer. Mm -hmm. En zij zijn uh, degene die de vragenlijst ontwikkeld hebben en nog steeds doorontwikkelen ook. Het is een dynamisch systeem, ja. maar de uh, vragenlijst, dus de criteria waarmee geclassificeerd wordt, zijn gebaseerd op onafhankelijke wetenschappelijke bron. Dank u voor uw uitleg. Wim Beckers van Nikam dus. Uh, nou, u mag zelf natuurlijk oordelen he, over die telefilms... want daar ging het even over in de reportage. De versies voor twaalf jaar en ouder die worden vanaf maandag 16 april uitgezonden. Half negen. En op zaterdag wordt dan de originele versie... dus dan wordt iemand echt door zijn hoofd ge uh, geschoten, horen we net, uh, uitgezonden. Dat gebeurt dan om vijf minuten voor half elf. Deze week volgen we Hero Brinkman in zijn eerste week... dat hij niet voor de PVV, maar als euh, lid Brinkman in de Tweede Kamer aan het werk is. En daar is hij ook als we hem even bellen om te horen waar hij op dit moment mee bezig is. Um, ik heb even een kopje koffie gedronken bij de voorzitter. Uh, ja, en de voorzitter die, uh, is dat zeer betrokken bij, uh, bij het welzijn van de, van de Tweede Kamerleden... en uh, is altijd erg nieuwsgierig of het allemaal goed gaat... en of er nog zaken zijn die geregeld moeten worden. En ik ben nu bezig met oproep Max... Um, die, achter, die een heel mooi programma hebben uh, over, achter de schermen van de Tweede Kamerleden. Uh, en die mij ook al die, die tijd gevolgd hebben. En die nu ja, nieuwe opnamen willen vanwege de nieuwe ontwikkelingen van vorige week. En dan straks hebben we het vraaguur uh, en daarna de stemmingen. En morgen rond deze tijd weer een uitgebreide reportage. Dus met uh, zijn werkweek in de Spotlights. De werkweek van Hero Brinkman, lid van de Tweede Kamer dus. Zometeen stand.nl. De stelling dan, levenslang toezicht op zware misdadigers gaat te ver... U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst zie hier nu Gert Getkluk. Radio 1 het NOS Journaal. De Groningse hifzaak moet over oordeelt de Hoge Raad. De twee verdachten die zijn veroordeeld in de zaak hadden op seksfeestjes mannen gedrogeerd en ingespoten met bloed dat met hif was besmet. De vier slachtoffers bleken naderhand ook hiv te hebben. Volgens het gerechtshof was dat het directe gevolg van de injecties, maar volgens de Hoge Raad is niet duidelijk of dat zo is. De zaak is terugverwezen naar het gerechtshof in Arnhem. De Franse president Sarkozy doet een beroep op tv-zenders om geen opnames uit te zenden die moslim-extremist Mohamed Merah heeft gemaakt van zijn moordpartijen in Toulouse. Merah heeft de beelden vorige week opgestuurd naar Al Jazeera. Kort daarna werd hij in zijn woning door de politie gedood. De ontslagen hoogleraar psychologie Diederik Stapel heeft in zijn Tilburgse periode bij meer dan de helft van zijn publicaties fraude gepleegd. Dat blijkt uit een tussentijdse conclusie van de commissie Leveld. Ook in Groningen en Amsterdam lopen nog onderzoeken naar de hoogleraar. En dat zijn hoofdpunten. Woo! <laughs> ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A4 naar Amsterdam staat nog steeds drie kilometer file voor Zoeterwoude Dorp. En ook drie kilometer op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam voor het knooppunt Gorkum. Dat laatste komt door een ongeluk. De rechterreis is ook is dicht. En uh, er zijn problemen bij Tilburg op de A58 in de richting van Breda. Je kan daar niet bij het knooppunt De Baars kiezen voor de A65 in de richting van Den Bosch. En dat levert file op tussen Moergestel en Hilvarenbeek. Twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Staatssecretaris Steven van Justitie komt met een nieuw wetsvoorstel. Hij wil het toezicht op plegers van zware misdrijven verlengen. Levenslang is zijn idee. We kennen natuurlijk nu de voorwaardelijke tbs ter beschikkingstelling. Dat mensen, als ze uit de kliniek komen, nog negen jaar lang uh, onder toezicht kunnen staan. Daar gaan we uh, levenslang toezicht van maken in die gevallen.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 Het zij schade toebrengen aan slachtoffers. Is het goed dat het mogelijk wordt om levenslang toezicht te houden op misdadigers. omdat de samenleving zo veiliger wordt? Of hebben ex-gedetineerden en ex-tbs'ers recht op een tweede kans. en wordt die hen op deze manier ontnomen? Ik praat erover met strafrechtadvocaat Niek Heidanus. die veel TBS-zaken doet. Dag meneer Heidanus. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in het Standpunt. en altijd met drie keuzes. Daar kunnen we ja of nee op zeggen. Hier komen die keuzes. Ook in zware misdadigers moet je vertrouwen hebben. Ja. Teven laat zich leiden door onderbuikgevoelens. Ja. En dit is een mooi alternatief voor levenslange opsluiting. Nee. Dat niet. Dan uh, de stelling, wij gaan er zo meteen uitgebreid over doorpraten... maar ik zeg vast tegen onze luisteraars, u kunt reageren... levenslang toezicht op zware misdadigers gaat te ver. Bent u daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070 70 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl... en als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Meneer Heidanus, levenslang toezicht op zware misdadigers gaat te ver. Eens of oneens? Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens... Dat gaat echt veel te ver zelfs. Ik, ik word ook een beetje moe van al die maatregelen van Teven. Uh, hij heeft de laatste tijd heel veel van dit soort maatregelen afgekondigd. Het is ook in belangrijke mate voor de bühne, stel ik vast. Ik vind als iemand zijn straf of maatregel heeft gehad, heeft uitgezeten... dan verdient de mens een tweede kans... en moet hij niet onzinnig en langdurig nog weer voor een tweede keer worden vervolgd... en toezicht worden gegeven. Nee, maar Teven het, het zegt dit niet zomaar, want dat, daarom stelde ik die, die keuze ook net even aan de orde over dat onderbuikgevoel. Want dat wordt hem wel eens wat verweten vanuit de advocatuur. Um, toch, uh, hij doc, uh, baseert zich nu op, uh, op uh, een onderzoek van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum WODC. Ja. En dan blijkt dat na 18 jaar bijna een derde van de zenedeliquenten uh, zich opnieuw vergrijpt aan een, een slachtoffer. Ach, de ene keer beroept beroepteven zich op uh, dit soort oude cijfers, de andere keer op nieuwe cijfers. Wat ik weet is dat de recidieve cijfers van vorig jaar um, heel gunstig zijn voor TBS-gestelden. Namelijk 3,4% van alle TBS-gestelden recidiveert. Ook op langere termijn is dat dan? Want ik begrijp dat hier bijvoorbeeld na drie jaar 10,1%, na negen jaar 20,5%, na achttien jaar 30,5%. Ja, weet u, die cijfers die zijn makkelijk even te produceren door teven. Echt onderbouwd zijn ze niet. Laat staan dat ze zorgvuldig zijn. Ik geloof er niet zo in. Ik kijk meer naar de recente cijfers die toch vrij zijn gekomen. En die een belangrijke indicatie geven dat tbs-behandeling helpt en zinvol is. Mm -hmm. Altijd toezicht op zware tbs'ers. Dat was de kop in de Telegraaf vanochtend. Als u dat dan ziet, dan schrikt u? Ja, ik vind het ongenuanceerd en onnodig. Kijk... Een tbs-maatregel moet goed worden afgewikkeld. Iemand moet pas naar buiten toe als hij er klaar voor is... als hij goed behandeld is en als het verantwoord is. Dus daarover geen misverstand. Maar als eenmaal wordt gezegd door een kliniek... dat hij eh, buiten de poorten van de kliniek kan wonen... dan moet het ook eh, uiteindelijk zover zijn. En verdient hij de tweede kans en dan is genoeg genoeg en dan moet je niet voor de bühne dit soort nieuwe maatregelen afkomen, afkondigen. En bovendien, eh, meneer Van den Berg, is het zo dat levenslang toezicht... eigenlijk onder de huidige wetgeving al mogelijk is. Dus er wordt een, een nieuwe wet geïntroduceerd... die eigenlijk helemaal geen nieuwe wet is, die hmm. helemaal geen nieuwe mogelijkheden biedt. TBS, eh, of ex-TBS'ers die na een straf gewoon hun kansen pakken... zegt Teven, eh, ja, die hebben hier helemaal geen last van, van deze maatregel. Maar u ziet dat anders. Ja, Teven heeft gezegd dat deze maatregel is bedoeld voor eh, uiterste gevallen... Eh, Mag ik dan even een vergelijking maken? De vorige minister van Justitie heeft gezegd dat de longstay echt bedoeld is voor een select groepje van circa 25 personen. Weet u hoeveel longstayers we inmiddels hebben? 250. Ja. Dus uh, om nou te zeggen uh, dat dat uh, een eerlijke opmerking is geweest... van de vorige minister, nee. Blijkt maar steeds weer dat een bepaalde maatregel... met een goede bedoeling misschien wordt bedacht en wordt afgekondigd... maar dat de praktijk leert dat er onevenredig veel toepassing wordt uh, gedaan. En uh, Daar maak ik me wel zorgen nou, over, dat baart me echt zorgen. Iemand reageert er op onze website, die zegt ook... ja, een controle eens in de vijf jaar is voor de delinquent... Uh, of de ex delinquent moeten we dan zeggen... ook, uh, ook weer niet zo'n grote inbruk op zijn leven. U, u vindt dat wel? Nou, maar eenscontrole in de vijf jaar, dat, dat is niet de regel, hoor. Uh, de bedoeling is dat de reclusering regelmatig op het dak weer gaat zitten... van de ex-gestrafte of de ex-TBS'er. Dat is de bedoeling, niet één keer per vijf jaar. Nee, de bedoeling dat stelselmatig toezicht wordt gehouden door de reclusering. Dat nou, is uh, het idee. Die vijf jaar is dan voor mindere vergrijpen. Nou, dat is vijf jaar lang toezicht houden op een persoon, op een uh, ex-gestrafte. Ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay, dus niet... Hoe intensief dat is, dat, dat, uh, dat zegt het verhaal weer niet, hè? Maar neem maar van mij aan dat het niet één keer per jaar zal zijn, dat toezicht. Dat zal uh, misschien wel één keer per week zijn. Ja. Het is toch grappig om te zien, hè? want uh, ik moet eerlijk zeggen... we hebben wel eens vaker aandacht besteed aan, uh, aan de voorstellen van, uh, van Teven. En dan merk ik bij in de advocatuur dat men uh, vrij kritisch is. En ook zegt: nou, daar heb je hem weer met zijn voorstellen. Uh, nu is het toch wel verdeeld. U bent voor bent, uh, nou, tegen, mag ik wel zeggen. Uh, we horen toch ook, uh, ook wel uh, uh, mensen die zeggen... van, uh, bijvoorbeeld Benedict Fick, die zegt in een in, in reactie, advocaat ook... Uh, nou, dat is op zich geen onverstandige gedachte is om een plegen van een zwaardigheid om de levenslang toezicht te plaatsen. Um, u, u bent het dus niet met haar eens. Nou, kijk, het is niet zwart of wit... Uh... In bepaalde gevallen is het helaas noodzakelijk om wellicht levenslang toezicht te houden. Maar daarvoor hebben we deze wet niet nodig. Ik heb ook een cliënt die al zeven jaar uh, toezicht buiten de poorten van de kliniek krijgt. En die zal volgens de kliniek levenslang toezicht moeten dulden. En dat is voor hem de enige manier om buiten in onze samenleving te kunnen functioneren. En hij berust daarin, hij aanvaardt dat. Dus is dus bij hem gebeurt in de praktijk al wat Teve eigenlijk voorstelt nu? Absoluut, en het gebeurt al zeven jaar. Ja, en het gaat goed? Het gaat hartstikke goed. Zonder enige wanklank of opmerkingen of incidenten functioneert hij in onze samenleving. Hij heeft goed werk, heeft een eigen auto, heeft een vriendin, heeft een eigen huis. Uh, daar hoor je de samenleving verder niet over. Maar ik zeg het u, dat toezicht zal in zijn zaak levenslang zijn. Ja, uh, want ik, ik vond het ook opvallend. Ik hoorde vanochtend chef van Gennep hier op de radio van de reclassering. En die zegt, nou, dit, dit wetsvoorstel sluit eigenlijk aan bij wat wij al jaren willen... We hebben mensen onder toezicht, dat loopt op een gegeven moment wettelijk af. Begeleiders zeggen dat het uh, onverantwoord is om die mensen terug te sturen in de samenleving. Maar wij kunnen niks, zegt hij. Met dit wetsvoorstel uh, krijgt hij dan mogelijkheid om dat toezicht te verlengen. Maar u zegt, dat kan nu eigenlijk al dus. Ja, kijk, als de, de TBS-rechter de, de TBS verlengt kan het toezicht gewoon worden uitgevoerd en kan worden verlengd. En dat gebeurt echt in de praktijk. En niet de casus die ik alleen aangeef, maar in heel veel andere casus. Dus, uh, de, de werkelijke praktijk is dus uh, veel genuanceerder. En ik denk dat we deze wet daarvoor niet nodig hebben. Nee. Strafrechtdeskundige Henny Sakkers hebben vanmorgen gebeld... en uh, die zegt ook de kans op herhaling is na tien jaar uh, groter. Dat blijkt uh, dan uit cijfers kennelijk. Uh, dus, dus eigenlijk als het toezicht al is opgeheven. Uh, weet u... Uh, mij zijn cijfers bekend dat juist sedendelinquenten veel minder residiveren... dan uh, delinquenten van, van kapitale delicten als moord en doodslag. Uh, zegt u het maar, die cijfers heb ik ook in mijn dossier uh, op mijn kantoor liggen. Dat zijn ook heel harde cijfers. Dat wordt ook veroorzaakt door het feit dat zedendelinquenten... maar heel moeizaam uit een tbs-kliniek komen. Maar weliswaar uh, moeten we wel vaststellen... dat de recidieve cijfers bij de zedendelinquenten relatief gunstiger zijn dan bij uh, moordenaars. Hmm. Dus, uh, uh, weet u, dit, die cijfers zijn altijd voor meerdere mogelijkheden uit te leggen... en dat maakt het ook wel lastig. De baas van de reclassering van Gennep die zegt... ja, tuurlijk moet de straf een keer over zijn... maar in gevallen van diagnose kan, uh, kans, dat kans op herhaling erg groot is... dan moet een belang van de samenleving uh, groter zijn. Het gaat om tientallen mensen, een hele kleine groep dus... die een gevaar voor die samenleving vormen. Dus hij zegt eigenlijk, ik heb er niet zo'n probleem mee. Nee, het is voor hem een uh, hoop nieuwe werkverschaffing... Het vult een aantal extra dossiers bij hem, ik begrijp het wel. Ja, zou dat de enige reden zijn waarom hij uh, voor, voor is? Ach, ja, ik ben een praktisch denker. Hij heeft commerciële belangen, dus uh, ik overziet dat wel. Uh, kijk, nogmaals, als echt uit het dossier blijkt dat er nog een uh, zekere mate van gevaar is... dan is het logisch dat iemand langer moet worden gevolgd. Maar dat kan dus heel goed in het kader van de dwangverpleging. Dat is dus niet uh, per se noodzakelijk om deze wet ten uitvoer te leggen reactie nog vanuit de politiek. Jeroen Recoer, PvdA, oud-rechter ook trouwens... die ziet uh, liever dat de dagelijkse praktijk op orde is. Hij zegt zedenzaken liggen nu te vaak en te lang op de plank. Uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat 16% van de straffen niet wordt uitgevoerd. En RTL Nieuws bracht dit weekend nog naar buiten... dat 1 op de drie ex-gedetineerden in hun proeftijd in de fout gaat. Uh, en dat dat vaak onbestraft blijft. Bent u daarmee eens? Nou, Wat ik weet is dat de residieve cijfers van uh, ex-gestraften... Dus, dus, uh, mensen die niet behandeld zijn... dat die residieve cijfers veel ongunstiger zijn... dan van TBS-gestelde. En ja, daaruit volgt wel dat behandelen helpt. Hè, dat de TBS helpt. Dat het zinvol is om mensen te behandelen. En een tege tegenwoordig duurt een TBS-behandeling ook tien jaar gemiddeld. Dus dat is niet niks, hoor. Voordat je die maatregel hebt uh, afgerond... ben je dus een behoorlijke tijd verder. U bent ook bang, hoor ik ook tussen de regels door... Hè, dat als je dit zou doen, dat, dat dit dan één schaap is... wat over de dam is. En dat we dan straks weer uh, maatregelen krijgen. En er wordt echt steeds... Uh, lastiger kennelijk om, om dan uh, als je iets op je kerst ook hebt, terug te keren in de maatschappij. Ja, weet je, als het nou echt voor de, de uiterste gevallen is bedoeld, uh, nou, dan, dan kan dat in de praktijk best nog wel zinvol zijn. Ik zeg het onder veel voorbehouden. Maar de praktijk leert dat dit soort regelingen weer worden opgerekt, onevenredig vaak worden toegepast... en dat de uiterste gevallen van bijvoorbeeld 25 ineens weer 250 worden. En ja, dan schiet je het doel wel voorbij. En dan ben je dus, wat mij betreft, inhumaan en onjuist bezig. Ja, u um, ja, gaan dat zo ook wel merken trouwens aan de... Aan de... Uh, de cijfers op onze, onze site, dus dat zijn mensen gewoon die reageren, luisteraars van Radio 1. Uh, maar hier zit ook iemand, ik, ik dacht dat TBS inhield dat de overheid verantwoordelijk is voor personen waar aan een steekje los zit. Uh, dat als ze er echt 100% zeker van willen zijn dat die personen niet in de fout gaan, dat ze worden vrijgelaten. En niet zoals het nu gaat, zegt deze meneer of mevrouw, dat TBS functioneert als een hoe krijg je probleemgevallen weer de wereld in systeem. Ja. Tegen dat soort dingen uh, loopt u uh, voortdurend te hoop. Ja, nou, op zich niet. Ik probeer het systeem altijd goed uit te leggen. En ja, dit vind ik dan uh, een kortzichtigheid die ik ook niet helemaal begrijp. Laten we vaststellen dat de TBS een belangrijk instrument in onze samenleving is. En dat het een hoop rampen voorkomt in onze samenleving. Door de TBS worden een hoop rampen voorkomen. En, um, die onnuance die ik ook vaak hoor over de TBS... dat vind ik kortzichtig en ongenuanceerd. Ja. Hoe zou dat dan toch komen? Dat komt inderdaad door de, door de incidenten waar we dan bovenop springen met z'n allen? Ja, daar komt het door. Er wordt onevenredig veel aandacht besteed aan bepaalde incidenten. En eh, ja, daardoor wordt de TBS opgeblazen. En door al die nieuwe maatregelen die na een incident worden afgekondigd... komt het systeem onevenredig zwaar onder druk en op slot. En... Ja, dat is toch een moeilijk proces. En daarmee um, raak je ook heel veel goede in, in het veld. En dat is jammer. Dat, daarmee doe je een hoop mensen onrecht aan. Ja. Goed, um, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, u blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties. Ik verwacht een uh, flink aantal kritische geluiden, maar goed, ik ben benieuwd. <lacht> ja, kritisch tegen u bedoelt u, of... Ja, zeker, <lacht> ja, zeker. <lacht> ja. ja, nou ja, inderdaad, als we kijken wat er op onze site gebeurt... Uh, daar uh, wordt al gestemd, een, bijna duizend mensen nu. 27 is het eens met de stelling. Dus ja. levenslang toezicht op zware misdadigers gaat... He, die is het eens met u. Maar de meerderheid inderdaad, 73% is het, uh, is het oneens. We gaan kijken wat onze bellers vinden. Daar komen ze. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Frank Hollemans. Frank. Goedemiddag. Ja, ik ben het oneens met de stelling... Maar ja, kijk, je hoort allerlei gegogen met cijfers. Die manier gebruikt ook cijfers waarvan je niet weet waar ze vandaan komen. Dus de, de, laten we daar niet even, maar laten we even naar de basis gaan. Het gaat om het geval, wij leven in een beschaafde wereld, in een beschaafd land. Daar hebben wij dit strafsysteem afgesproken. En dan is het toch ook niet meer dan normaal als wij vinden dat een zware misdadiger... Nou, waar een reële kans bestaat dat hij weer in de fout gaat... dan is het toch een vorm van beschaving dat je zo iemand in de gaten houdt. Je stelt toch de, het belang van de samenleving stel je toch boven het belang van dat individu. Maar we hebben toch TBS, dus als je zeg maar daarvoor zit in, in de gevangenis... en je moet daar behandeld worden, dan mag je ervan uitgaan... dat als je vrij wordt gelaten, dat je dan uitbehandeld bent... en dat het allemaal goed is. En uh, nou, dat, dat, dat, is wat, dat is wat de advocaat zegt. Ja, dan is het raar dat je dan nog jarenlang uh, weer iemand op je dak krijgt... die je gaat zitten controleren. Nee, maar dat zeggen ze juist. Als, je, als iemand die weer TBS en die is behandeld. en waarvan daarna gezegd wordt: ja, de kans bestaat toch nog dat, die, dat die hij uh, weer kan vervallen nee. in zijn oude, in zijn oude uh, fouten. Dan zullen we hem in de gaten moeten houden. Ja. Maar we, we laten hem op dit moment vrij, maar we houden hem wel in de gaten. Ja. In ieder geval is dat ja. is toch gewoon heel beschaafd. U, dat is u vindt normaal. Dat, ja, u vindt dat prima. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Baarda Rotterdam. Ik wilde graag twee dingen zeggen. Ten eerste heb ik bezwaar altijd tegen die term incidenten. Er wordt de indruk gewekt: oh, dat zijn maar een paar incidenten. Terwijl het de laatste tijd gewoon een patroon is, dat er herhaaldelijk misdaden worden gepleegd door TBS'er die met proeven los zijn of op vrije voeten zijn. Ja. En de tweede is dat deze categorie mensen ook vaak beschouwd moet worden als uh, patiënten. Uh, dat zijn de mensen die onweerstaanbare neigingen hebben op een bepaald gebied... waar ze zelf niets aan kunnen doen. En deze mensen die moeten net als uh, andere patiënten levenslang uh, verpleegd worden, verzorgd worden. En dan mogen ze het heel goed hebben. Maar ze moeten niet op een krampachtige manier weer teruggeloodst worden naar de maatschappij. Want dat risico is veel te groot. Die mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. En de maatschappij moet tegen hen beschermd Goed, worden. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Met Ralf Morgans, goedemiddag. Ja, wat moet ik nog op deze laatste meneer zeggen? Ik ben het helemaal met hem eens. Maar ik, ik zeg ook, ik geloof, ik geloof überhaupt niet in dat TBS-systeem. Je denkt dat je misdadigers kunt genezen. En, en en dat is ja, voor degene die daar zich mee uh, bezighouden, daar is het natuurlijk een eer. Hè, want je wil scoren om die mensen weer de maatschappij in te krijgen. Dat is nou het hele gevaar. Want elk, je kan wel zeggen zoveel procent, maar elke vrouw, man of echtgenoot die, die hier het leven door verliest, dat, dat is er één te veel. En als die mensen die dat die zo zo voorstellen, mm. dat nou eens beseft het, maar uh, u, u, u heeft ook de advocaat gehoord, hè, en die zegt ook van, en dat hoor je natuurlijk vaker. Uh, kijk, ik, ik zeg het er net ook qua uh, incidenten. En dan zegt meneer Baardij in Rotterdam... ja, uh, we moeten niet spreken van incidenten, want er gebeurt veel meer. Maar we horen nooit over de gevallen die goed uh, gaan natuurlijk. We horen alleen maar de gevallen die slecht gaan. Ja, maar dat is nou juist het hele punt, het, dat slecht gaan. En dan is het ook vaak goed mis. En dan denk ik bij mezelf, je hebt dat op je geweten... dat je deze mensen los hebt gelaten en dan de gevolgen. Ik wou dat die mensen dat zelf eens overkwamen... die hiervoor verantwoordelijk voor zijn. En daar hoor je eigenlijk, daar hoor je eigenlijk nooit iets van. Maar mm. gebeurde dat maar eens. Dan zullen ze misschien wel terughoudender zijn met hun pleidooi om... nee, ik zeg, ik heb een andere oplossing. Als men zonder meer beweging heeft dat men niet in de maatschappij thuis hoort ...en dat, dat, dat er zijn gewoon gevallen waarin het zo is... ...dan moet je ze gewoon de doodstraf invoeren weer. Daar ben ik een warm voorstander van. Ja, maar Alleen ja. voor die gevallen waarin nogmaals de ernst en vaak genoeg bewezen is... Ja. ...dat ze voor een aanmerking komen. U, u weet Uit, dat er in Amerika en... wel behoorlijk fout gaat af en toe, hè, die doodstraf. Dus eigenlijk moeten we blij zijn dat we dat hier in Nederland niet hebben. Maar goed, uh, daar mag iedereen van over verschillen van mening. Uh, Stan.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Robert... Uh, ik ben het uh, oneens met die stelling. Ik vind dat uh, wanneer je zeg maar, ze uitbehandeld hebt. Uh, dat zegt het al, uitbehandeld. Dus je hebt ze al behandeld, uh, beter gemaakt zeg maar. En dan ga je ze nog controleren. Mm. En, en uh, ja, dus je, je, je, wat je eigenlijk doet, is je, brengt, uh, je duwt ze weer in het nauw. Waardoor je dus krijgt dat ze weer, weer terugvallen in het oude patroon. Terwijl als je ze gewoon uh, laat uh, zoals ze zijn. En, en, en ook uh, vrijheid geeft om het gevoel te krijgen van... ja, we zijn vrij, we kunnen onze dingen doen... Hmm. Dan, dan zie je toch dat ze dus niet terugvallen ja. in het oude patroon. Nou ja goed dat, dat blijkt, ja, goed, dat ligt maar aan welke cijfers we gebruiken. Dat blijkt niet altijd uit de cijfers. En u hebt net ook een aantal bellers gehoord die zeggen... nou ja, eigenlijk zijn dat gewoon onverbetelijke mensen. En, en moet je ze gewoon altijd blijven monitoren, want anders komt het uh, niet goed. En u zegt, ja, nou ja... Maar... Maar wie beslist nou dat het onverbetelijk is? Want uh, wie, wie, zet nou de, uh, wie zet die stempels? zo zijn onverbetelijk. Nou ja, kijk, die mensen baseren zich op die, op die cijfers die, die uh, Teven bijvoorbeeld ook noemt. Maar goed, daar gaan we niet over twisten, nu over die cijfers. Uh, u u hebt duidelijk gemaakt dat u uh, het wel wat ziet in dit, uh, in dit uh, plan. Althans, u vindt dit plan te ver gaan. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Edvin. Edwin, Edwin. Ik, ik vind het niet te ver gaan. Maar meneer Teven heeft ook gezegd. de mogelijkheid moet er zijn om eventueel levenslang... Uh... Controle uitoefenen. Ja. Dus het is niet per definitie levenslang. En wat kan een crimineel, in mijn ogen, ik ben geen crimineel, maar. erop tegen hebben dat hij af en toe eens gecontroleerd wordt op wat punten? Nou ja, goed, ik, kijk, ik, ik zou mezelf er iets bij voor kunnen stellen. Dat als jij het idee hebt dat je weer helemaal alles op de rij hebt. en, uh, en, en je wordt voortdurend. Nou, dan vergelijk het met die sporters die voortdurend voor die dopingcontroles moeten opkomen draven. Ja. Die, die klagen ook daar doen. ook voortdurend over. Die moet ook voortdurend uh, opkomen draaien. Ja, maar dat vinden ze ook niet leuk. Nee, dat snap ik wel. Maar het hoeft er niet elk jaar. Dat kan ook één keer in de drie jaar zijn. Mm. Dat is het op tegen om af en toe eens te kijken of het goed met die mensen gaat? Ja. Maar, denkt, is u ook de... voor maar denkt u niet dat dat dan ook een soort schijnveiligheid is? Want ik bedoel, dan, dan heb je zo'n controle. Je kan moeilijk iemand 24 uur in ja, de, gaat de gaten houden. Dus... Veiligheid is altijd gaan. Ja. Dat, want overal ligt wat op de loer. Ja. Nou, dat, op elk dat... moment kan er wat gebeuren. Kijk naar die, uh, naar die man van, die, uh, van het café van de week die neergeschoten wordt. Ja. Zodat hij wat zegt. Ja. Ja. Tegenwoordig is veiligheid niet meer veiligheid. Ja, daar hebt u gelijk in. Dank u wel. Stampertel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. gesprek met Ornau. Ik heb even een, een opmerking. Het is de zoveelste uh, maatregel van meneer Teven En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zelf jarenlang werkzaam geweest bij de reclassering in de TBS-wereld. En ik vind dat er uitstekende resultaten behaald zijn. En ik vind dat deze mensen gewoon recht hebben op een, op, een, op, een, op, een, op een tweede kans. Maar wat u zegt, dat wordt dus, u hebt dat net ook gehoord door een aantal bellers, uh, wordt toch wel betwijfeld. Hè? Mensen hebben toch het idee van: ja, met die TBS, blijft altijd wat aan de hand. Ja, nou goed, dat is natuurlijk ook door, door, door de media, denk ik, ook veroorzaakt. En ik denk dat weinig mensen weten van wat er binnen een TBS-setting gebeurt. En dat daar. Ja, fantastische resultaten worden geboekt en ik denk dat begin jaren negentig is er een uh, behoorlijk veel onderzoek gedaan en nog steeds naar de, naar de, naar de recidive van, uh, van mm -hmm. de cd delinquenten maar goed het was toen 80% wat toch weer recidiveert en inmiddels gaan mensen met proevenlof met, anti, uh, met, met libido remmende middelen dus ik denk dat de voorwaarden behoorlijk uh, aange aange aangesterkt zijn en ik vind dat deze mensen dus een, een, een tweede kans... Uh, ja. no u, u, u bent het niet eens met het voorstel van Teven kortom? Absoluut niet. Nee, Absoluut. Terwijl, terwijl bijvoorbeeld de reclassering zegt... nou ja, dit, dit biedt ons meer mogelijkheden... om die mensen toch langer in de gaten te houden. Ja, nou ja, ik vraag me af of de reclassering daar dan wel, wel zo competent voor is. Want uh, ik heb daar zelf ook, ook gewerkt bij die club. En ja, goed, uh, dat zal er misschien heden ten dagen wel... wel uh, wel beter zijn, maar ik vind dat de reclassering daar ook nog wel een slag te slaan heeft, hoor. Ja, nou, goed. Dank dat we weer van de telefoon kwamen. En dat zeggen we trouwens tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Ik ga snel terug naar uh, Niek Heidanus, uh, strafrechtadvocaat, doet veel tbs-zaken. En uh, ja, is het niet eens met het voorstel van, van Fred Teven. Staat daar niet alleen in, uh, deze laatste meneer bijvoorbeeld staat aan uw kant. Maar uh, toch horen we ook veel bellers die, uh, die zo zo'n vraagtekens uh, hebben. Wat, wat is uw reactie, meneer Heidanus? Ja, ik... Eén meneer zei: dat was Edwin. Wat kun je tegen hebben op toezicht? Nou, veel. Hè, als het echt onnodig en overbodig is. En als je echt genezen bent en klaar bent. dan vind ik toezicht nutteloos en ondoelmatig. En alleen maar knellend en schurend. En dat moet je niet willen. En uh, Robert, uh, die zei dat hij. Tegen de stelling was, maar hij was voor de stelling. Want hij vond het ook eigenlijk dat langzamerhand een tweede kans wel gegeven moest kunnen worden. En ja. dat vind ik toch, uh, dat vind ik genuanceerde geluiden. En de meneer van de recusering zegt het heel terecht. Er zijn fantastische resultaten geboekt. En één meneer zei, dat vond ik wel wat verbijsterend, meneer Barda geloof ik. Die zei dat er uh, voortdurend incidenten zijn. Weet u hoeveel incidenten er in 2011 zijn geweest? Ik Eén. ben niet. één. En toch denkt u, en ken ik ook meneer Barda, dat bij, bij, bij de vleet uh, wordt gerecidiveerd. De praktijk leert dus anders. Laten we dat niet vergeten. Ja. De praktijk leert dat, dat TBS helpt en de samenleving juist veiliger maakt. Dus al die kritische geluiden over de TBS, daar ben ik toch wel heel erg verbaasd ja. over. Maar wat, waar zit hem dat dan in? En, en u zegt, uh, ja, u, ik, ik, ik vertaal ook maar even wat die luisteraars allemaal zeggen. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb er verder niet zo'n zo mening over, maar... Uh, nou, um, ja. Nee. Alles wat slecht, gevaarlijk en gestoord is... wordt in de container van de tbs gekieperd. Ja. Terwijl maar, de nuance is dat, dat juist uh, hele gunstige resultaten worden geboekt. En we juist blij moeten zijn met die maatregel. Dat, dat heb ik vaker gezegd en ik blijf het herhalen... omdat en, ik ervan overtuigd ben. Ja. Maar u hoort het ook aan de, aan de reacties. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat wordt kennelijk niet opgeslagen in het, in het, uh, in het collectieve geheugen. Nee, dat is een, ik wilde graag deframen als het kan, maar dat is... Ja, ik bent er aardig mee bezig vanmiddag. Ja, ja ik doe mijn best. Ja, ja. heel goed, heel goed. Um, nou, nog even, de, de, iemand zei van, uh, dat was volgens mij de eerste man die belde. Ze zei van, ja, de, de basis is toch leven in een beschaafd land. En, en daar hoort ook bij dat je dus beschaafd mensen blijft volgen. Uh, ja. Al was het alleen maar om ze, om ze te helpen als ze weer dreigen af te glijden naar het verkeerde niveau. Ik vind het dat het getuig van fatsoen en beschaving dat je een mens een tweede kans biedt als hij klaar is met zijn maatregel of klaar is met, met de gevangenisstraf. Ik vind dat je dan niet iemand nodeloos lang moet volgen... Behoudens, behoudens zeer bijzondere gevallen. En uh, ik heb in mijn eigen uh, praktijk zo'n geval... en die heeft er ook vrede mee dat hij een, uh, misschien wel levenslang... Hè, long stay wordt gevolgd, long care heet het dan. En, nou, ja, dat, dat is dan de concessie die je moet doen... Als, als iemand die vanwege de stoornis toch gevolgd moet blijven kunnen worden. En dus, dus ik ben daar niet helemaal zwart of wit in. Maar wat betekent dat trouwens in zijn praktijk dan? Want hoe vaak wordt hij dan gecontroleerd? Hij moet één keer per maand een spuit halen. Een libido-remmende medicatie. Uh -huh. En dat is een zeer effectief middel bij deze cliënt. Het helpt. Hij heeft geen aandrang meer. En, en dan kan daarvoor... hij gewoon normaal functioneren? Want u zei ook, hij heeft een vriendin en hij heeft gewoon werk... En... Ja, absoluut. Ja. Maar, maar is dat dan eigenlijk niet het voorbeeld... van dat die maatregel van Teven misschien helemaal niet zo slecht is? Uh, de maatregel is slecht omdat het ervan uitgaat... Dat, dat te veel mensen nog na hun straf of maatregel moeten worden gevolgd. En uh, ik vind dat uitgangspunt ongenuanceerd en disproportioneel. En... Uh, behouden zeer uh, uitzonderlijke gevallen moet het kunnen... maar dan moet de rechter dat ook regelmatig kunnen toetsen. Dat vind ik dus ook belangrijk. Hè? Dat er voldoende waarborgen worden gebouw, ingebouwd mm -hmm. om dat te kunnen volgen. Je moet niet te lichtvaardig over deze potentiële nieuwe wet gaan denken. Dat, uh, er moet veel geregeld worden. En um, de rechter moet regelmatig toetsen of het nog wel noodzakelijk is... dat dat extra toezicht wordt uitgevoerd. Goed. Uh, dank dat u meedeed aan Stand.nl. Niek Herdaners, hij is uh, strafrechtadvocaat en uh, doet veel TBS- aan. En weet dus van Wanten en weet, weet ook waar hij het over heeft. Dat was ook duidelijk te horen. Uh, levenslang toezicht op zware misdadigers gaat te ver. Dat is de stelling die staat nog de hele middag op onze site. Daar is nu door bijna 1100 mensen op gestemd. 28% is het eens en 72% is het voorlopig oneens met die stelling. Uh, we gaan aan het eind van de dag wel kijken hoe de percentages er dan bij staan. Nu snel naar de andere kant van de tafel. Daar zit Thijs van der Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, vroeger had je Kremlin-watchers, weet je dat nog? Die keken dan naar foto's van de leiders uit de Sovjet-Unie... en dan zeiden ze van, dat gaat gebeuren. We hebben zometeen een katshuis-watcher. Al, al afgelopen dagen verschenen er steeds beelden en foto's ja. vanuit het katshuis. Niemand weet wat er gebeurt. Hij ziet ze af en toe een sigaretje roken buiten. Ja, maar wat betekent dat? Nou ja, uh, dat is... Gisteren ja, ja. Gister stonden en Buma en uh, Verhaag allebei met de handen diep in de zakken ja. naar beneden te staren. Ja. Wat betekent dat? Hans Geurtsen, die is deskundige op het gebied van lichaamstaal, die komt het soms allemaal vertellen is de dag. Verder hebben wij uh, een, een theatermaker, uh, Sadettin Kirmizius, in de uitzending. En Ralf Tuin. ik weet niet of je hem kent, dat is die man die eerder al de stille oceaan overroeide. Die gaat nu de Indische oceaan overroeien, van Australië naar Afrika. En daar heb je en haaien, en piraten, en golven. Ja, misschien moet die man die uh, kijkt naar de houding van iemand want daar ook eens naar kijken wat, <laughs> ja. dat, wat, wat dat met de mensen is. Wat daarmee aan de hand is. Ja. Ja. Dankjewel. Thijs zometeen met Elsbeth samen na tweeën in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar. Ding.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 Avondspit, het opinieprogramma van BNL. Ik wil meer democratisering binnen de PvdA. Uw mening telt ook. Oh, laat die mensen nou toch gezellig genieten op dat terrasje ja. bij die kroeg. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Laat er een paar veldwachters oplossen, want meer heb je er niet bij nodig. Avondspit, laat ook uw stem of mening horen. Het is nu al één grote klote zooi. Bel of twitter met hashtag WNL of hashtag Eertmans. Ik ben het oneens met de stelling op. Avondspit met Joost Eertmans. Ik denk toch dat het niet gekker moet worden.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 Vanavond om 5 over 11 in het uur van de wolf NTR Nederland 2. Het fluisteren van Erik Vloemans. Dit is Radio 1.